Start. Maar nu eerst het NOS-nieuws van 6 uur. Goedenavond, ik ben Casper Meijer en dit is het nieuws van NOS op 3. De GGD start na de kerst met het trainen van telefonisten voor een vaccinatie-callcenter. Telefonisten zijn hard nodig om straks vaccinatieafspraken in te plannen... en vragen over bijvoorbeeld bijwerkingen of allergieën te beantwoorden. 800 mensen krijgen de training, maar pas na de kerst dus... komt dat er eerst een richtlijn moet komen vanuit het RIVM en die is nog niet klaar. Daar staat dan in hoe er veilig kan worden gevaccineerd. Honderden winkels waar je nu nog pakketjes kan ophalen, gaan maandag dicht. Het gaat bijvoorbeeld om boekwinkels. Dat Als hier een klant komt, hadden we vanochtend aan, ik kwam voor een Obama... Ja, die mag je dus niet verkopen. En dan gaat hij hem online bestellen. En dan moet hij morgen weer terugkomen om zijn pakketje op te halen van PostNL waar het boek van Obama in zit. Het leverde winkels ook nog eens heel weinig geld op. PostNL gaf ze al extra vergoedingen om wel open te blijven, maar ook dat is niet genoeg. Het politiebureau van het Brabantse Drunen is vandaag een tijd ontruimd geweest. Een vrouw kwam daar een oud explosief brengen. Volgens getuigen een roestige mortiergranaat levensgevaarlijk, zegt de politie. Bomexperts zijn ermee aan de slag gegaan. De politie gaf de vrouw het advies om voortaan eerst even te bellen. In de vier grote steden kan je binnenkort je vuurwerk inleveren. Dat was een voorstel van de Rotterdamse burgemeester Abu Taleb, omdat vuurwerk dit jaar verboden is. Ik kan me heel goed voorstellen dat al heel veel mensen zullen zeggen: ja, ik heb het in huis, ik heb het gekocht, maar ik wil er eigenlijk vanaf. Kan ik dat ergens inleveren op een nette manier? Ook illegaal ingekocht vuurwerk kan men legaal inleveren, zonder dat men het risico loopt dat voor beboet te worden of opgepakt te worden. Minister Grapperhaus vindt het een prima idee, zolang het vuurwerk maar veilig wordt opgeslagen. In Alkmaar hielden ze vorig weekend al een inzameling net als vandaag. Deze jongen kwam toen ook wat brengen. Ja, dat is gewoon zie uh, je een vuurwerkrotje uh, en zo dat ik hem vorig jaar ik nog had, maar ik had hem nog liggen op zolder en denk van uh, ik breng het maar uh, even langs. Anders liggen het er maar ook maar met de rotte, toch? Ik kan moeilijk de prullenbak gooien. Ik ga het toch niet meer afsteken. In Alkmaar is in drie dagen tijd meer dan 200 kilo vuurwerk opgehaald. We krijgen nog het weer vanavond de flinke opklaringen. Morgen eerst zon, later bewolking en in de middag gaat regen. Het wordt 10 tot 13 graden. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Robert Friesen van de ANWB. Langzaam rijdend verkeer op de A27 vanuit Utrecht naar Almere. Tussen Eemnes en Huizen drie kilometer file met ruim 10 minuten vertraging. Want er is een ongeluk gebeurd. Tot zover de verkeersinformatie.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 Dit is Kerst met ZFM. Met men nu. Welkom in Zandvoort. Live, dit is ZFM. Outside, en welkom terug bij Welkom in Zandvoort. Dit is het tweede uur, en uh, ja, dit is natuurlijk het weekend van de Winterprize, dus daarom George Michael. En hij staat ook ongetwijfeld in die Rainbow Top 51, die je hier aanstaande zondag bij ZFM hoort. En dat is tussen 1 en 6, een marathon-uitzending met alleen maar Rainbow Platen, zoals ze zelf zeggen. We gaan lekker door met allemaal leuke platen, ook van het afgelopen jaar en leuke herinneringen. En zo hadden we een keer uh, in de ochtend. Nicolette Kap op bezoek en uh, ja, zij is gek van de Franse chansons. En zo draaiden we natuurlijk Zas. Dus deze. I'm You oh. call. Cabello, samen met Shawn Mendes hier bij ZFM. Ja, en dan is het weer tweede uur. En wat gaan we allemaal doen? We hebben nog een column van Tino. Die gaat over de voetbalvaders. En we hebben nog een editie van Jazz is niet eng. Maar veel belangrijker. Er is net uh, nieuws uh, binnengekomen. Dat staat op de site van NH. Dat uh, nu bekend is wanneer er in Noord-Holland gefascineerd wordt. En dat gaat beginnen op 18 januari. Dus ze gaan eerst op 8 januari op een kleine groep beginnen. En vanaf dan gaat het uitrollen. En dan wordt er op uh, 18 januari gestart in Noord-Holland met Fascineren. Dat komt echt net binnen en is uh, te lezen op de site van NH. Goed, we gaan lekker door met muziek. Ja, toevallig eigenlijk. Staat gewoon nu klaar. Make it better. Smokey Robinson. So much fun. So now how could we both forget? Telling each other we're the one we would make love we would at make the love. drop of a hat. Remember that? Yeah. I remember you and me. You and me. Closest in the two can be. There we're strangers in the night. Awkward in the dark Oh baby, do you wanna make it better? on history alone, yo, yeah. meet me at the hotel motel, though we got a room at home, go to a place that we don't know so well. it'd be nice, add a little spice, try some new seduction, show each other how, uh, give each other new instructions on what makes us feel good now. just wanna make you feel good now. Mm. Feel good, Johnny. Come on. Do you? Want Brandy en Monica. En daarvoor hoorde je Make It Better. Smokey Rob is een 74 jaar oud en hij maakt gewoon een nieuwe plaat. Heerlijk. Ja, zometeen de column van Tino Stuyn. Die gaat over voetbalvaders. En uh, ja, daarvoor gaan we gewoon even lekker oude draaien. Van der Dijk, hier is die. Zo is het goed. alweer, zo is het. En we gaan even terug naar een leuke uitzending die ik uh, volgens mij twee weken geleden gedaan heb, het Sportcafé. En uh, in dat Sportcafé heb hele avond gepraat over de zandvolse sport. En Tino Stuy die had speciaal daarvoor een uh, column gemaakt. Hij is ook te lezen in zijn boekje wat net uit is. En dat gaat over voetbalvaders. Dit is de column van Tino Stuy. Voetbalvaders. Ooit gaf ik het start zijn voor het tv-programma Hebel langs de lijn.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 De eerste jaren van Eetjes en F's waren een genot. Een kluitje in elkaar, schuivende kinderen... dat als schoppend kikkerdril over het veld beweegt, achter een bal aan. Zonder keeper en kleine goals. Pas op latere leeftijd begon het schreeuwen langs de kant, irritant te worden. Er zit een altijd een maatschappelijk teleurgestelde ouder tussen... die vindt dat zijn zoon wordt onderschat en te vaak gewisseld. Wij hadden er twee. De ene vader had een kind die in het veld woedaanvalletjes kreeg... en de ander dacht dat zijn kind een nieuwe kruif was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 Foutje, foutje, foutje, foutje, foutje, foutje, foutje, foutje, Zoek al 103. En ook die plaat hebben we gedraaid naar het overleden van Maradona. Goed. Eh, zometeen jazz is niet eng. Oude rubriek. Echt nog uit de ochtendtijd. Uh, en uh, ik geef een andere plaat rijden. Ik draai nog vorige week ook al. En uh, ik zei tegen mensen: heb je het gehoord? Wat? Ja. Uh, luister dan eens goed. Het is niet september. Het is december. Luister maar. Je zingt één woordje opnieuw in en je maakt meteen een keer single. Prachtig. December van Earth, Wind en Fire. Gaan we nu even terug naar echt wel een oud item eigenlijk? Ja, zo klonk dat in de ochtend. En volgens mij heb we het ook gedaan tijdens de corona-uitzendingen. De rubriek Jazz is niet eng. En dat uh, was eigenlijk een aanleiding van. De jazzprogramma's die we op zaterdag en op zondag bij ZFM hadden. En door corona hebben we nu alleen maar op zondag een uitzending. En uh, het ging dan om toegankelijke jazzmuziek. En uh, ja, één daarvan is deze. En die we toen als eerste gedraaid. El Giro met This is Your Song. Live uit 1993. In de rubriek Jazz is niet eng. Hier bij ZFM waren het inmiddels 20 voor 7 is. Mm -hmm. In this feeling inside, but I'm not one of those. Weer Mariah Carey, All I Want for Christmas. Ja, ik vond kom er ook niet aan. Maar gelukkig dit is de laatste uitzending. Welkom in Zandvoort. En uh, ja, ik hoef hem gelukkig niet meer te draaien. Weet je wat ik wel ga doen, ik ga de nieuwe Billy Alice draaien. En die is wel erg goed. I'm not so friend oh.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 Name next to mine, we're on different lines, so I wanna be nice enough. They don't call my bluff 'cause I hate to fight. Articles, articles, articles, rather you remain unremarkable. Interviews, interviews, interviews, when they say your name, I just. Okay. Did you have fun? I really couldn't care less, and you couldn't give 'em my best, but just know I'm not your friend. I'm Good night. des barrages de corapra Mais ça va pas me t'arrêter ouais. Mais comment ça demande type tu hey. frayais quoi hey. Qu on ça plus jamais je pourrais t'afficher mais c'est pas mon délire d'après les rumeurs tu m'as eu dans ton lit Oh, oh ja Y'a pas moyen de je suis pas ta God je jure encore ça na baby tu d'être ça Darren, je te fais pas la morale. Tu parles sur moi, ya eh. Yeah, yeah, yeah. Crash encore, ya eh. Yeah, yeah, yeah. Tu voulais m'avoir, tu savais pas comment faire. Tu jouais un rôle, tu finiras aux enfers. Quand on a Kamura, j'allais coucher. Le jour où on se croise, faut pas tout faire. Tu jouais le grand frère pour me salir. Tu cherches des problèmes sans faire exprès. Putain, mais tu dis déconnes. C'est pas comme ça qu'on fait les choses. Putain, si tu dis Baby, Oh, jaja, je, dat je, dat je, dat je, je, dat je, dat je, dat je, dat je, dat je, Oh jaja, je, je, je, je,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 ja, dat was hem dan. De laatste welkom in Zandvoort. In ieder geval voor dit jaar. Maak een mooie feestdagen van. Pas goed op jezelf. Ik heb het graag gedaan en... Uh, ja, wie weet. Volgend jaar. Misschien. Ik weet niet. Ik denk het niet. Misschien wel. Ik weet niet. Goed, dit is uh, Adele. Met Skyfall. Tot ziens.